Reddingswerkers bij de ingestorte textielfabriek in de Bengaalse hoofdstad Dhaka moeten hun werk staken, omdat er brand is uitgebroken tussen de puinhopen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door vonken... die vrijkwamen toen hulpverleners een stalen stang doorsneden. Eerder vandaag werden nog vier mensen levend uit het puin gehaald. In totaal zijn nu 377 lichamen geborgen. De eigenaar van de fabriek is bij de grens tussen Pakistan en India gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. De laatste Hollands dok vanavond. Onder het bewind van koningin Beatrix. En ze luistert altijd. Maar is tijd. Goedenavond en de rest van Nederland ook. Straks om kwart voor tien beginnen wij met een nieuwe serie: De Zin van het oeuvre. Popmuzikanten kiezen de mooiste zin van hun oeuvre. En vandaag is dat Kees Mayfield. Dat is een Nederlandse singer-songwriter. Maar nu eerst jongeren die met iets heel anders bezig zijn dan zingen. Geintjes. Dingetjes die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Soms hebben ze echt geen idee wat ze aanrichten. Bijvoorbeeld vorige week, die jongen die op internet zette... dat hij in Leiden zijn leraar Nederlands en leerlingen ging doodschieten. Zoveel mogelijk. En het gevolg was dat alle middelbare scholen en alle mbo-scholen in Leiden gesloten waren. Gewoon door één klein berichtje op internet op een suffige namiddag verstuurd vanaf een telefoon. Het gebeurt vaker dat jongeren dingetjes doen en dan opeens in een cel belanden. Dat zijn dingetjes als graffiti, opstootje, dreiging met een aanslag. En dan zitten die jongeren, die zitten, die jongeren die zitten dan vast en dan hebben ze geen idee hoe lang dat zal gaan duren. Er is namelijk wel een wet, maar er is ook een heel groot schemergebied. We gaan naar ze luisteren. Amy Colau zocht ze op. Ze zijn absoluut niet gevaarlijk, deze jongeren. Alleen, ja, je bent jong en je doet wat. Hè? We gaan luisteren naar jeugdzondes. Ik lag lekker te slapen en ik moest het ochtends gaan werken. En rond een uurtje of zes was er ineens heel veel geluid in mijn kamer. En toen, uh, ik woonde nog in een studentenhuis met uh, huisgenoten. En toen dacht ik eigenlijk dat die een geintje met mij uithaalde. Dus dat ik zoiets van, God, wat doe je? Zo doe ik niet erop. Ik lag lekker te slapen. En toen hoorde ik ineens hoorde ik een stem zeggen van: uh, uh, Hij is er niet. En toen dacht ik: Ik ben er wel. Dus toen gooide ik de dekens van me vandaan. En uh, nou ja, toen stonden in plaats van mijn huisgenoten, stonden de agenten in mijn kamer. Ik was thuisgekomen na het oppassen en ik was gewoon, volgens mij had ik daar al gegeten en ik ging gewoon naar mijn kamer om dus te leren voor mijn wiskundeerkansing. Die had ik op vrijdag en het was toen woensdag en toen zat ik gewoon op mijn kamer en ineens riep mijn zusje vanuit haar kamer, hé hey Charlotte de politie is er en ze komen voor jou. En toen schreeuwde ik terug van, leuke grap. Nou ja, hij was eigenlijk zo goed als af en we waren gewoon een beetje aan Perfectioneren. En toen opeens twee, uh, twee sterke koplampen die de ja, straten binnen roetjes. We kwamen met een kilometertje of 50, 60, zo. Uh, Zeker 100.000. Vanaf die kant uh, echt naar binnen gescheurd gewoon. We dachten gewoon van, ah, we, gaan, we gaan aangereden worden of zo. En toen was het eigenlijk een soort van opluchting ergens om te zien dat er al rijdende gewoon uh, agenten uitkwamen gerold. En Banner die rende de andere kant op. En daar kwamen toen ook geloof ik twee auto's aangereden. Uh, ik had gehoord dat het er tien waren. En volgens mij stonden er wel vijf in mijn kamer. Toen luisterde ik het, hoorde ik dat er echt mensen in de gang stonden. Dus toen heb ik echt heel erg snel naar, naar iemand gestuurd van help. Er zat echt politie, wat moet ik doen? En die stuurde iets terug van ja, als ze een bevel hebben, dan, dan moet je gewoon meegaan. Ondertussen stonden mijn ouders echt al heel te discussiëren met de politie. Want die vonden het natuurlijk helemaal niks dat een minderjarige dochter zo, maar een soort van werd meegenomen. En ik kwam daar best wel rustig aan lopen met mijn ja, die identiteitskaart, denk ik zei van, ja, sorry, man, pap, ik moet gewoon even mee. Want ze hebben een bevel, dus dan moet ik gewoon even mee. Er springen een paar agenten de auto uit en je wordt gewoon bij je nek gepakt... en je wordt tegen de motorkap aangesmeten. Ik wist meteen dat het daarover ging, maar in mijn achterhoofd dacht ik, nee, dat kan niet. dat kan niet. We hadden dan een soort van gasmaskers op. Toen die afgingen, toen zagen ze ook echt pas dat we gewoon echt nog twee hele jonge gastjes waren. En toen was het een soort van, ja, ze vonden het eigenlijk echt onwijs komisch. Maar ja, dit, uh, niet zonder gevolgen natuurlijk, helaas. Ja, ik ging eigenlijk mijn ouders geruststellen, Want ik dacht, ja, wat kan er nou voor ergens gebeuren? Uh, ik moet gewoon even meer naar het bureau. En dan leg ik gewoon heel even aan iemand uit dat het een grapje was. En dan mag ik weer naar huis. Dat leek me vrij logisch eigenlijk. Ja, ik had niet echt verwacht dat ze me een nacht zouden vasthouden. Ik weet dat ik in één keer aan mijn arm uit bed getrokken werd. En toen zei er eentje van, uh, ja, pak maar wat kleren, want het gaat wel, gaat wel wat lang duren. En toen zei ik tegen hem van, nou, dat zal wel meevallen. Dus toen heb ik uiteindelijk geen kleren meegenomen heb ik dus 2,5 week in dezelfde kleren gezeten ik werd in de auto gezet met de handpoeien. om en de handpoeien werden achter in de in de auto vastgeklikt en toen zijn we naar naar driebergen gereden Humbers die een ernstig delict begaan is uh, dan moet u denken aan geweld is een zeteling. overval op een rietenpomp. Uh. Gewelddadige overvallen worden regelmatig door jonge daders gepleegd. Nee. Soms zijn ze pas 16 of 17 jaar, jaar oud. Het voldoet niet voor deze groep, vindt staatssecretaris Teven. Je ziet uh, dat onder invloed van, uh, van verdovende middelen en... Uh, en... Goedemorgen. Print. Wat gaat u in ik ook hè, meer doen? Mensen en ...via internet of op een andere manier uh, Tweede, te, dat te dat dreigen met ze. We zijn toen meegenomen naar het politiebureau, allebei apart ges ja, gescheiden in, in, een, in een andere auto. Ik werd in een auto gezet met twee agenten en die waren eigenlijk echt heel erg grappig. Die waren alleen maar grappen aan het maken. Die waren, hadden ook echt geen idee waarvoor ik werd opgepakt. Toen waren mijn handen flink blauw, want dan zat een beetje te strak, die handen, handboeien. En toen kwamen we daar op het bureau. En toen hadden ze geen sleutel om het los te maken, ook nog eens. Dus oh, Pijnlijk was dat. Ik was eigenlijk gewoon heel rustig, want ik dacht, ja... Je denkt, ik dacht gewoon van, ze willen gewoon... Oké, okay, ze vinden het dus blijkbaar heel, heel ernstig, maar dan kan ik alsnog gewoon uitleggen wat er is gebeurd. En ieder rationeel persoon zal dat denken van, oké, okay, het is best wel dom, maar het is wel een grapje, dus het is geen gevaar of zo. De hele rit hebben ze helemaal niks gezegd. Maar het hoort, ze wacht natuurlijk dat het verhoren gaat beginnen. Allereerste keer dat ik uh, probeerde te hacken... toen zat ik achter de PC van mijn vader. En uh, ik weet nog dat ik heel zenuwachtig was... want ik had alles thuis perfect uitgewerkt hoe het moest eigenlijk. En op het moment dat ik het dus daadwerkelijk ging uitvoeren... Toen lukte het ook nog eens en uh, toen zat ik wel vol met adrenaline in ieder geval. Want toen uh, kon ik het eigenlijk niet geloven dat ik uh, controle had over iemand anders zijn computer. Ricky G. Hackte tussen zijn 13e en 19e computers. Ten lastenlegging, deelname aan een criminele organisatie en inbruik op servers van meerdere universiteiten, waarvan tenminste één in de Verenigde Staten. Tussen mijn 14e en 18e uh, was ik er het meest mee bezig. Maar ik heb het ook nog wel tot mijn, tot mijn 19e, 20e gedaan. En wat ik toen deed, was eigenlijk gewoon zoveel mogelijk hekken wat er te hacken was. Ik was daar wel echt permanent mee bezig. En uh, ik regelde het ook wel zo dat ik wist als ik dan bijvoorbeeld school had, dat er dan weer iets klaar stond wat dan in die tussentijd tijd nodig had om, uh, om af te gaan. Om het maar even zo te noemen. Toen kwam ik thuis en dan ging ik eigenlijk meteen daarmee aan de slag. En dat deed ik dan tot uh, nou, ergens uh, heel laat in de nacht. Tot de ochtend zes uur uh, ongeveer. Gewoon op mijn kamer. Niemand die het weet verder. Deur dicht. Niemand uh, die je kon storen. Dus je ouders en je vrienden wisten hier niet van? Nee, die wisten dat echt totaal niet. Ik heb later gehoord nadat ik gearresteerd was... dat, dat mensen echt tegen me zeiden, jij hacken. Wat toen de tijd was, was toen was het internet bij iedereen thuis was nog niet zo snel. En het internet van de universiteiten was heel snel. En daardoor waren die, uh, die systemen daar gewoon heel interessant. Als je dan eentje kreeg, had, dan had je 100 Mbit verbinding. En dat was heel wat. Eén ding wat wij deden was, uh, en dat was toen de tijd echt nog heel erg hot. Al die illegale films, spellen, dat soort dingen. Dus uh, nou ja, die plaatste je daar dan wel eens op en dan kon andere mensen dat downloaden. En dat ging dan heel snel, dat was het voordeel. De eerste keer dat ik het deed was ik me wel bewust van dat, dat het niet mocht. En de tweede en de derde keer was ik dat gewoon al lang vergeten. Het ging zo makkelijk dat daar denk je niet meer over na. Dus je had geen enkel schuldgevoel ook? Nee, totaal niet. Echt totaal niet. Ik, ik vond het ook een beetje raar dat ik opgepakt werd eigenlijk. Ik plan een terreuraanslag op mijn school. Het stedelijk gymnasium gymnasiumio van Olde Barneveld te Amersfoort. Aankomende vrijdag, half negen, lokaal 45. Hashtag bom, terreur, moord, dood. Charlotte B. Alias het bomtweet meisje. 17 jaar, verdacht van het versturen van dreigementen via Twitter. Het was een hele normale schooldag. En ik uh, ja, was gewoon aan het leren voor mijn Kansing, wiskunde en verder... Als ik gewoon met hele triviale be dingen bezig die je doet als je op de middelbare school zit. Onder andere dus afleiding zoeken op internet en grappige websites naar elkaar sturen. En vooral niet bezig zijn met echt leren voor voorjaarkansing. Het begon dus doordat een vriend van mij naar mijn website stuurde een linkje van een nep-vacature voor de CIA. En dat leek heel erg echt. Dus dan stonden er zo van kwalificaties, moet goed kunnen schieten. Ik weet het niet meer precies. Ik denk dat het van een soort van 9gag-achtige website was. Sorry? nine gag dat is een website met alleen maar memes, zeg maar. Gewoon plaatjes die grappig zijn en dit soort nagemaakte documenten. Nou, hij stuurde die website dus naar mij toe. En toen stuurde ik terug nou, dat ik het grappig vond. En of de AIVD ons niet zou volgen als we over dit soort levensgevaarlijke dingen twitterden... En toen stuurde hij het terug van, ja, vast wel, pas maar op. En toen stuurde ik terug, niet alleen maar naar hem toe, maar echt openbaar. Uh, ik ga een bom plaatsen op mijn school, het Jo van Onderbarneveld Gymnasium. Toen stuurde een vriendinnetje stuurde iets terug van, oh, ha, ha, ik doe mee. Zullen we ook een koep plegen? Lokaal 24 is van ons. Toen zei ik ja, terwijl uh, Roos, de coördinator van dienst, gijzelt. Uh, ik, ik heb volgens mij ook nog ergens getwitterd iets met hoi IVD. En toen uh, stuurde ik nog, ik plan een bomaanslag naar Bert Brussen en uh, Telegraaf en de tijd door. En toen uh, stuurde Bert Brussen van Geen stel. waar ben jij nou allemaal mee bezig? Toen stuurde ik, oh niks, ik ga vrijdag een bom op mijn school plaatsen. Toen stuurde hij daarna iets van, uh, er zijn mensen voor minder opgeplakt. Um, ga je echt een bom plaatsen? Ik zo, nee, nee, ik wil slechte publiciteit voor het JVO en de Telegraaf. Maar ja, misschien had ik toen het ironieteken moeten uitvinden of zo. In houten sliep ik. Daar heb je een, een cel. Daar heb je een goed stenen bed... Stenen muren, een heel klein luchtgaatje. En een uh, papieren deken krijg je ongeveer en dat is het. De deur ging dicht en ja, toen zat ik daar in een hele hele kale cel. En alles was volgens mij van ijzer. En echt zo'n wc-pot in je cel. Waar dan een soort van wastafel ingebouwd was. En er lag, een, volgens mij lag er één heel erg vieze uh, kapotte donutduk. En... Ja, dat was het. En ja, toen ging ik maar gewoon zitten en een beetje voor me uitstaren. En ik heb ook echt geen idee hoe lang ik daar heb gezeten. Het is een beetje als in een grote hal. Alleen dan zit je in een hele kleine hal. Maar je hoort alles. Het voelt heel koud. Toen ging ineens de deur weer open. Dus dat was ook een beetje raar dat de deur elk moment weer open kon gaan. Ik bedoel, stel je voor dat je naar de wc moest... dan kunnen ze de deur gewoon op elk moment weer open trekken. Maar goed, toen stond daar dus de hoofdagent, personen die, die zei van... Uh, nou, uh, je bent hier nu en kijk keek je op zijn klok uh, om uh, half elf... en we mogen je zes uur vasthouden, maar dat geldt niet meer vanaf tien uur. Dus uh, je mag je vanaf morgen acht uur gaat het weer in, dus we mogen je tot twee uur vasthouden. En toen zei ik, ja, maar ik ben hier al vanaf half tien, dus dan telt dat half uur toch ook nog. Dus, en toen zei hij, ja, ik zou maar niet zo'n grote bek hebben als ik jou was. Het uh, werkt alleen maar tegen je. Dus de toon was eigenlijk al een beetje gezet. Het is een betonnen ruimte is het gewoon en uh, heel vochtig. Helemaal niks te doen. Eén tijdschrift had ik. Welk tijdschrift? Weet ik weet het niet meer. Ik heb het niet eens gelezen geloof ik. Omdat ik zo uh, van de rel was eigenlijk. Er is eigenlijk gewoon niks. Het is gewoon helemaal kaal en... Ja, misschien hebben ze dat expres gedaan zodat je over je zonde kan nadenken. Hier uh, hebben we het gedaan. Om, uh, ik denk, een uurtje of tien s'avonds was het. Het was best wel vroeg eigenlijk. <laughs> we waren ook nog niet zo oud, dus uh, vandaar dat we het uh, vrij vroeg in de avond uh, hebben gedaan. Want we konden niet echt uh, 's nachts' naar buiten of zo. Uh. Julius en Banner, 11 en 12 jaar, graffiti spuiters. Arrestatie vanwege het aanbrengen van één of meerdere graffitis in een brandgang achter de laan van Nieuw-Oost-Indië. ter hoogte van de Willem van Oudhoornstraat in Den Haag. Kijk, Mijnen liep vanaf hier. Het liep helemaal. En dan ben je al heel veel steentjes verder. Ja, Even één keer tot hè? en met. Ja, nee, wacht, hier begint het turquoise van mij al. Ja, ik denk, dus denk dat we tot hier denk ik liep. Want dit is mijn eerste letter dan. Is het is nog ver. Dus dat was wel een groot ding. Hoog. En hij heeft er nog echt jarenlang gestaan. Ja, terwijl de boete ja. dat waren, dat waren, waren de verwijderingskosten vooral ook, die zo duur waren. Maar hij is nu inmiddels verwijderd. Ja, ik vind het ergens toch wel jammer. Ik, ik vond ze best mooi. Ik kan me eigenlijk nog wel herinneren dat daar mensen stonden te kijken. Ik weet niet nog niet dat zijn. Ik kwam er later pas achter dat dat mensen zijn die ik ook nog ken. Dus dat... Maar die hebben, hebben mij niet herkend, maar die hadden het een keer erover. Van joh, en toen hebben we nog die twee jochies zien staan. En uh, die werden opgepakt met drie auto's. En... Dat was een grappig. ik heb er niks van gezegd. <laughs> we zijn toen meegenomen naar het politiebureau. Allebei apart uh, in, een, uh, in een andere auto. Ik denk dat we daar een uurtje of twee hebben gezeten in een soort hok met z'n tweeën. Er stond alleen een bankje in. En ik weet, ja, ik weet alleen nog dat ik alleen maar aan het verf op mijn hand zat... weg te krabben, wat niet lukte. En uh, weet je, dan werd je af en toe een luik geholpen en dan werd er zo'n formulier doorheen geschoven. En dan, uh, ja, dat was het dan eigenlijk. En, en wat uh, stond er op die formulieren dan? Ja, dat weet ik niet. Dat heb, dat heb ik niet gelezen. Ik dacht van, ja, dat, <laughs> ik, daar ben je dan niet mee bezig. Weet je. je kan wel denken van, straks staan er kleine lettertjes in of zo. Bij wijze van spreken. Daar maar van, weet je, dan, dan zit je zo van, ja... Ik, ik zal het maar niet moeilijk maken, want ik kom alleen maar dieper in de problemen. Ik weet nog wel dat wij ervan overtuigd waren dat er, werden, dat er werd meegeluisterd. Dus we hebben toen heel duidelijk zo van... Ja, ik wist niet dat het niet mocht. Toch, banner. Heel hard. Ja, nee, dat wist ik ook niet. En uh, ja, eigenlijk het hele, de hele situatie heel, heel luid nog een keer doorgesproken. En uh, echt gewoon uh, ontkend dat we, dat we schuldig waren, eigenlijk min of meer. Ja. Er was ook geen duidelijkheid tegenover mijn ouders over hoe laat ze ons konden ophalen en zo. Het was zelfs van, weet je, dan kwamen ze daar en dan nog een uur en dan nog een uur en dan enzovoort. Toen ben ik gehoord en uh, ja, toen heb ik een soort verklaring afgelegd van waarom ik het dan uh, had gedaan. En uh, wat, wat, wat de hele gedachte erachter was en of ik het wel eens vaker had gedaan. Nou ja, heel verhaal. En daar moest ik toen mijn, mijn, mijn naam onder zetten, mijn handtekening. Je handtekening. Ja, het, uh, het was allemaal erg officieel en het, ja, ik vond het vreemd of zo. We waren echt nog zo jong en dan krijg je zo'n zo volwassen behandeling ineens. Julius die moest voor uh, Bureau Halt uh, verschijnen en ik voor uh, Bureau Stop. En dat, dat was dus wel een verschillende taakstraf, uh, want ik kreeg dus niks en Julius kreeg dus wel een, een straf je, nou, ik weet niet, ja Ik weet niet hoe hij dat heeft ervaren. Kijk, uh, ik heb acht uur taakstraf gekregen, twee keer vier uur bij een... Uh, een wijk- en dienstencentrum in uh, Marlotte, omdat uh, de, het, het gebouw waar we het opgedaan hadden. is ook een wijk- en dienstencentrum. Dus toen heb ik uh, ja, een beetje schoonmaakklusjes en zo gedaan. Maar we waren wel hele aardige mensen. Ik ben Marianne, stiefmoeder van Max. En uh, Max was 15 jaar toen die werd opgepakt. Het was een maandag. En het was heel vroeg in de ochtend. Het was ja, kwart over zeven. En um, we zaten met z'n allen aan de ontbijttafel. Ik zat met mijn dochter van zes, mijn zoontje van vier. En mijn stiefdochter, dus de, zeg maar de zus van uh, Max. En mijn vriend zaten we aan uh, de ontbijttafel. En uh, opeens ging de deur wel, en uh, stond de politie voor de deur. Hij wist natuurlijk totaal niet wat het was. Eerst denk je van, nou, is er iets in de buurt gebeurd? Uh, hebben ze verkeerd aangebeld? Ja, het gaat van alles door je hoofd heen. En, uh, nou ja, toen zei zo'n man een beetje een soort van triomfantelijk bijna van... Uh, ja, we komen voor uh, Max. Dus we keken naar hem. We zeiden wat is aan de hand. Hij zei, ik heb geen idee. Dus toen vroegen we van, uh, wat komen jullie doen dan? En... Uh, zeiden, ja, hij wordt verdacht van een straatroof. Het leek wel echt een soort uh, slechte film waar je dan in terechtkomt, weet je wel. Je denkt echt van, hè, hoor ik dit nou goed? Dus ik had daar hele wilde ideeën bij. Ik dacht van, nou, die heeft een oude dame beroofd van een laptop of zo. Ik weet niet, met een mes, weet je, wel. je krijgt echt hele gekke beelden. Ik denk, nou, dat kan me niet voorstellen dat hij dat heeft gedaan. Ik vond het zo absurd. Maar die politieman, die wou verder niks zeggen. Die zei, ja, hij moet nu gewoon meekomen en dit en dat. En ja... Je staat daar en je denkt van ja, weet je, je kan niks doen. Want je staat daar zo'n figuur voor je met een kogelvrij vest. En uh, ik was nog wel zo bij de hand dat ik zei van nou, ik wil wel even uw naam weten. En waar u hem dan naartoe brengt en een telefoonnummer. Want ja, ik bedoel, ik wil hem wel weten wat er, wat nu, weet je wel. Hoe kan ik aan informatie komen hierover? De hele dag uh, doorverhoren. De hele dag zeiden ze ook, uh, ja, als je vandaag alles vertelt... Mag je vanavond naar huis toe? En dan was het uiteindelijk avond. En dan vroeg ik, ja, mag ik dan nu naar huis toe? En zei ze, nah, nee, nee, we gaan morgen nog eventjes door. Hè? En uh, zo ging dat iedere dag. Dat was wel pijnlijk. Ik heb twee weken in Rotterdam gezeten en uh, drie dagen in Houten. Cellencomplex in Houten. Toen daarna kwam er weer iemand en die zei, ja, je gaat zo naar het Arostante Complex. Dus toen werd het duidelijk, oké, okay, ik ga ergens slapen. Maar Arostante Complex klonk wel als een plek die in ieder geval wat beter was dan die kale cel waar ik toen in zat. De wet. Verdachten van een strafbaar feit mogen voor verhoor maximaal 6 uur vastgehouden worden op het bureau. Hierbij telt de tijd tussen 12 uur s'nachts en 9 uur s ochtends niet mee. Jongeren onder de 18 jaar mogen ook verhoord worden door de politie. De ouders hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. Ze worden wel zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We waren al. Uh, voordat we bij het complex waren, al twee keer gestopt om iemand anders dus op te halen. En, en dus toen we daar stopte, had ik niet echt helemaal door dat we er waren. En van de buitenkant zag dat er gewoon uit als een soort van. Ja, uh, een soort van fabriek-iets, zeg maar. Het was niet echt. het was niet echt wat ik me erbij had voorgesteld. Toen <laughs> kwam ik bij een soort balie. Waar ze, toen gingen ze terwijl ik erbij was, heel lang discussiëren over mijn blouse. Want ik had een blouse waarvan de, de kraag. Dat waren was een soort van. Het um, waren twee hele lange slierten en die kon ik in een strik doen. Dus ik zag er ook echt heel lief uit met zo'n strik onder mijn nek, maar dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Dus daar waren ze over aan het discussiëren of ik die daar nou mocht houden of niet. Gevaarlijk? Ja, daar kon ik mezelf mee ophangen. Dus dat moest allemaal weg. En uh, uiteindelijk moest ik die dus uitdoen. En ja, moest ik, ik, volgens mij stuurden ze me toen naar een wc. Toen zei ze, ja, doe het uw BH en uw uh, blouse uit en doe dit shirt aan. Het was dat zo'n heel erg mooi groot zwart shirt met welkom, politie Eemland erop. <laughs> ik vond het gewoon heel erg raar dat ik s'avonds werd vastgehouden. En als ze mij s'avonds oppakten, dan wisten ze dat ze mij de hele nacht niet konden spreken. Omdat je tussen twaalf en acht geen verhoren mag. En ik vond dat heel erg vreemd dat, dat ik wel weer, weer was opgepakt... maar dat, ik, dat ze sowieso al die eerste achterin die met mij zouden gaan praten... dat vond ik gewoon heel erg vreemd. Maar misschien dachten ze dat je echt een aanslag ging plegen. Dus dan kan je iemand maar beter vastzetten. Ja, dat is achteraf ook de afweging die ze hebben gemaakt. Maar, uh, nou ja, dan... Als iemand dat echt dacht, dat, dat lijkt me heel erg sterk, als iemand dat echt dacht. Want ik, ik denk dat voordat je iemand vastzet, je in ieder geval heel even kijkt naar die tweets. En dan hadden ze gewoon gezien dat ik zei van het is een grapje. Diegene die die afweging heeft gemaakt van oké, okay, we pakken er nu op. Die heeft of niet goed opgelet of die vond gewoon van nou, we moeten gewoon een grens stellen. En we pakken er gewoon nu op en dan is het een soort van voorbeeld of zo. Of dan is ze, dan is ze tenminste bang. Maar ja, ik denk niet dat, dat de rechtsstaat ervoor is om mensen een lesje te leren. Eerder gewoon om mensen straf te geven naar wat ze hebben gedaan. En op dat moment was er nog helemaal geen sprake van een enkel... Zeg maar, niemand had nog met mij gepraat, dus van enig proces was er nog helemaal geen sprake. Het is dag twee misschien dat, uh, dat ze zoveel gehoord hebben gisteren... dat ze nu nog eventjes wat extra willen horen, maar dan mag ik vast wel naar huis toe vandaag. Ik voelde me ook echt geen crimineel. Ik, had ook echt, uh, ik vroeg een aantal keer aan hen van ja, maar jongens... Uh, Denken jullie nou dat jullie een grote vis hebben of wat dan ook? Weet je, wat doe ik hier eigenlijk, dat, dat idee? En dan draaide ze zich om en dan keek ze naar aan en zeiden... Ja, ja. Nou, eigenlijk denken we dat wel. Met godverdomme, zat ik daar weer, uh, wat moet ik hier nou mee? Artikel 67, lid 1 van het wetboek van strafvordering. Een bevel tot voorlopige hechtenis... kan worden gegeven in geval van verdenking van... een misdrijf waarop een gevangenisstraf van minimaal vier jaar staat... Er moet daarbij sprake zijn van ernstig vluchtgevaar... of een gevaar voor de maatschappelijke veiligheid bij vrijlating. Dit is het geval als de rechtsorde ernstig geschokt is. Er gevaar is voor recidive, kans op beïnvloeding van getuigen... of het wegmaken van bewijs. Wanneer de kans groot is dat bij veroordeling... geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd... wordt verdachte niet in voorlopige hechtenis genomen... Persoonsgericht verhoor. Hoe is het met je? Geïntimideerd. Waarom? Omdat ik word beschuldigd van iets wat ik niet gedaan heb. Waar verblijf je momenteel? Normaal bij mijn vader en mijn stiefmoeder. Sta je hier ook ingeschreven? Nee, ik sta ingeschreven bij mijn moeder. Wat zijn je hobby's? Ik hou van skateboarden, inline skating, surfen, basketbal, voetbal, baseball, golven en snowboarden. Is er hulpverlening binnen jouw gezin? Ik weet het niet. Maak je gebruik van MSN, Hives of andere internetpagina's? Ik gebruik geen MSN, maar ik heb wel een account. Ik gebruik Facebook. Heb je een mobiele telefoon? Ja, ik heb een Blackberry. Wat is je telefoonnummer en welke provider heb je? De provider is T-Mobile en ik weet mijn nummer niet. Heb je vrienden? Ja, ik heb heel veel vrienden. Ik ben heel sociaal. Wat zijn de namen van je vrienden? Er zijn er heel veel en ik wil het liever niet zeggen. Waarom wil je het niet vertellen? Ik wil niet dat ze in de problemen komen. Drink je wel eens alcohol en hoeveel is het dan? Ja, maar niet vaak. Ik drink Heineken bier. Rook je? Ja, ik rook ongeveer twee sigaretten per dag. Het hangt ervan af of ik gestrest ben of me verveel. Gebruik je wel eens drugs? Ja, ik rook wiet. Hoeveel gebruik je? Ik rook vier keer per week. Als je rookt, doe je dit met vrienden of alleen? Alleen met vrienden en nooit alleen. Wil je me ook de naam vertellen van de vrienden met wie je rookt? Nee... Ben je al eens eerder in aanraking geweest met justitie of politie? Nee, ik ben alleen een keer gevraagd voor mijn identiteitskaart. Wil je op voorhand iets vertellen? Ik wil geen namen noemen van mijn vrienden. Ik, ik zal alleen zeggen een vriend of vrienden. <lacht> zegt iemand man op een gegeven moment. Het zou makkelijker zijn als je wat namen gaf. Zeggen, ja, dat zou het zijn. Dat zou makkelijker. <lacht> Verder vragen ze ook nog... Uh, wat er gebeurd was in, op die plek waar, waar de ruzie was. En uh, waarom ze ruzie hadden. Wat, wat hij die dag aan had. Wat voor kleren. En wist je toen al wat er gebeurd was? N nee, dat wist, wist ik nog steeds niet. En op een gegeven moment nou ja, werd het me een beetje duidelijk... dat er dan een jongen iets kwijt was geraakt. En, uh, en dat die jongen dan kennelijk ook weer iemand was die Max kende. En dat het met een groepje was en dat... Um, iemand een schop heeft gegeven. Dat is eigenlijk alles wat ik uit het hele verhaal kon opmaken. Dat was zeg maar de hele straat erover, zoals zij dat dan <laughs> zwaar hebben genoemd. Nou ja, toen heb ik dus gehoord van, nou, oké, okay, hij moet een nacht blijven. Dan wordt hij morgen weer verhoord. En dan mocht dan alleen de advocaat bij zijn. Dan mocht ik niet bij zijn. En waarom mocht hij niet naar huis? Uh, omdat ze hem nog een keer moesten verhoren. En kennelijk waren ze bang dat hij dan iets zou kunnen overleggen met iemand die ook daarbij was geweest. Ja, ik heb geen idee. Dat werd verder niet duidelijk gemaakt. De tweede dag is hij nog een keer verhoord met alleen de advocaat erbij. Toen mocht ik daar niet bij zijn. En uh, toen dacht ik, nou ja, in de middag zal het wel klaar zijn. En toen moesten ze de hele tijd wachten, zei die politieman. Omdat het allemaal nog niet rond was. En toen uh, bleek dus aan het einde van de dag dat het nog steeds niet genoeg was en dat hij, morgen, dat hij dan de dag daarna voorgeleid moest worden... en dat de rechter dan moest bepalen of hij verlengd werd of dat hij naar huis mocht. Uit het dagboek van Ricky G. Het is nu zaterdagavond. Ik luister een beetje radio en kijk naar het plafond. Ik open mijn gordijnen regelmatig en kijk over de binnenplaats. Dagen duren hier weken, als het geen maanden zijn. Ik ben vaak emotioneel en ik moet veel huilen... Ik huil nooit. Het lijkt wel of er een dierbare van mij overleden is, zo ik. Het is de eenzaamheid die me sloopt. De onzekerheid over hoe lang ik hier nog moet blijven. Ja, de politie zelf was juist echt heel aardig uh, tegen mij. Ik keek ook echt uit naar wanneer ze me gingen verhoren eigenlijk. omdat dat, ja, dan heb je wat te doen ook, kan je ook praten en dat soort dingen. En hun deden echt heel aardig, dat was echt... Uh... Als je kan kiezen tussen die cel waar je tegen de muur aan kan kijken... en verder geen ene moer te doen hebt... dan zit je liever bij die jongens uh, gewoon lekker gezellig te praten. Dat is dan uh, leuker dan, dan in de cel zelf zitten. En ik had echt helemaal niks dus te doen in die cel. En dan heb ik uh, de hele dag alleen maar zitten schrijven, schrijven, schrijven, schrijven, schrijven. Een soort dagboek. Ja, een beetje wel een dagboek. Ik had ook echt zoiets van ik moet nu eventjes allemaal precies op gaan schrijven wat ik denk, wat ik voel. En hoe ik erover denk, want dit... Uh... Ja, op dit moment is dat het beste moment natuurlijk om dat te doen. En dat moet je gewoon niet meer vergeten. En, uh, maar ik heb aardig wat neergeschreven. Ik had ook niks te doen natuurlijk, dus <laughs> dan gaat het snel. Hoe is het om dat zo terug te zien? Ja, dat is, ik vind het niet fijn. Ik laat het ook helemaal, bijna niemand heeft het überhaupt gelezen. En uh, ik heb het altijd in een la ergens onderin. En dan laat ik het lekker liggen. Voor, uh, als ik eraan toe ben of wat. dan ik kan het zelf ook niet lezen eigenlijk. Dat lukt me niet. Ik heb wel eens uh, de eerste vier regels gelezen en dan stop ik. Dan kappen we ermee. Het leven is één leerproces en daar horen ook fouten bij. Maar dat die zo afgestraft moeten worden... toen ik hoorde dat ik in ieder geval nog twee weken moest blijven zitten... draaide ik door. Er gingen gedachten door mijn hoofd die niet bij mij horen. Ontsnappen, zelfmoord, op mijn zwijgrecht beroepen, liegen. Ik word wakker. Het is zaterdag kwart voor acht, de wektijd. Ik voel me goed. Ik ben blijkbaar in slaap gevallen gisteren en heb goed geslapen. Ik kijk op de binnenplaats en zie de gedetineerde luchten. Het zijn allemaal enge gasten. Ze zien eruit als verkrachters, pedofielen en mafiosi. Maar dat boeit me verder niet. Ik mag naar buiten en kan lol hebben. Mijn deur gaat open. Mijn bewaker schreeuwt... Luchten! Ik spring op en kleed me aan. Kleed me aan, ja, want omdat ik geen contact met de buitenwereld mag... heb ik nog steeds dezelfde kleren aan als woensdag. Ik probeer mijn kleren zo fris mogelijk te houden door ze niet aan te trekken. Ik stap uit mijn cel en kijk om me heen. Ik verbaas me, er is niemand. Die zullen vast al wel buiten zijn, denk ik. De bewaker vraagt, een kwartier of een half uur? Ik zeg een uur. Hij zegt, ik weet niet of u dat wel wil. Loop maar mee naar boven. Naar boven, denk ik. Ja, naar boven. Ik zit in volledige beperking en dat houdt in dat ik op het dak in een stenen kooi mag zitten van drie bij drie. Alleen, ik kies toch maar voor een half uur.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 Dat was eigenlijk de eerste vraag die ik toen kreeg, terwijl ik in de cel zat was, of ik wilde roken. Maar ik dacht, nou, ik ga niet roken met al, al, dat, al die types die hier zitten. Maar ik vond het wel opvallend dat, dat het eerste wat ze me aanboden, een sigaret, op kosten van de staat, was niet gewoon een glas water of zo. Op dag drie werd hij voorgeleid. Daar was ik dan bij, in de advocaat. En dat was het eigenlijk. En nog een uh, officier van justitie, denk ik. En oh ja, ook nog iemand van de Raad voor Kinderbescherming. Want die werd ook natuurlijk meteen ingeschakeld. En um, nou ja, die rechter vroeg een paar dingen aan Max. En ik, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wat. Maar ja, Max gaf heel duidelijk aan dat hij gewoon eigenlijk helemaal niks mee te maken had. En dat hij wel daar aanwezig was geweest. Maar dat dat eigenlijk alles was. En uh, ja, de rechter zag je wel echt zo'n dus van dat hij het allemaal wel een beetje lang vond. Dat die jongen daar dan in de hechten had gezeten. Dus hij zei ja, ik zie geen reden om je nu nog langer vast te houden. Dus uh, die heeft hem toen vrijgelaten. Ja, na, na 17 dagen zou ik dus eigenlijk weer opnieuw voor de rechtercommissaris moeten, moeten komen. Omdat die dan zou bepalen of ik weer langer of, of niet langer vast zou moeten zitten. Toen had ik al met mijn advocaat uh, gesproken. Toen ineens mocht ik mezelf uit. Dus toen dacht ik eigenlijk, nu ga ik naar de rechtercommissaris toe. Maar toen liet ze me in één keer vrij. Ik zou dan... Als ze die zes uur zouden aanhouden vanaf 8 uur ochtends, Dus als ze die avond niet mee zouden tellen, dan zou ik tot twee uur mogen zitten. Maar het was uiteindelijk twee uur geweest en het werd half drie. En toen om drie uur kwam er iemand die zei, kunt u uw dekens in deze zak doen? Dus die plastic dekens moest ik in een zak doen. Toen daarna kwam er iemand, loopt u maar mee. En toen was het gewoon oké, okay. uh, loopt u daarheen. En toen was ik ineens vrij. En er was niemand, die agenten die mij voor heb ik niet meer gezien... Er was niemand die zei, oké, okay, we hebben besloten dat, je, dat we je niet langer in hechtenis nemen. En toen was ik dus vrijgelaten. Het uitspraak: kinderrechter. De hele situatie door, wordt door mij beoordeeld als een uit de hand gelopen civiele incasso. Ernstige bezwaren lijken wel aanwezig, alhoewel er discussie kan zijn over de opzet. Maar in ieder geval wordt de inschatting gemaakt dat in deze zaak bij een bewezen verklaring volstaan kan worden met een werkstraf. Ik wijs de vordering van de officier van justitie af en beveel de onmiddellijke vrijheidstelling van verdachten. verdachte wordt gewezen op de mogelijkheid van hoger beroep tegen deze beslissing door het OM. En dat hij er rekening mee moet houden dat de vervolging wel zou worden doorgezet. Heel onrealistisch als je daarmee vrij bent. Heel erg afwezig was ik ook vooral. Ik weet ook dat ik echt met mijn vader naar huis toe ben gelopen... en dat ik gewoon ja, gedacht tegen mijn ouders heb gezegd... en ben gaan zitten, eigenlijk verder niks. Heel erg onwerkelijk of zo. Niet aanwezig was ik op dat moment. Ja, toen ging ik dus met mijn vader in de auto... en die vertelde gewoon van oké, okay, dit en dit soort gebeurt En ja, het is op heel veel radiozenders. En toen zette ik mijn telefoon en toen stroomden er echt sms'jes binnen... van mensen die zeiden dat, uh, dat de hele school vol stond met camera cameraploegen en toen ik in de auto zat hoorde ik het journaal en daar zei, zeiden ze in dat de school van Charlotte Bouwman heeft een brief naar de ouders gestuurd waarin staat dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat ze Charlotte als, in, in geen enkel moment als gevaarlijk hebben gezien. En toen dacht ik, huh, dit gaat over mij, maar ik had het niet echt door. Als ik het weer nu moet ophalen, dat verhaal, dan voel ik dat wel echt hier naar boven komen. Dat ik echt denk van jeetje, hoe kan je... Ik bedoel, met volwassen mensen dit soort dingen zo bedenken. Dat je dat zo oplost. Ik vind dat echt onwaarschijnlijk stom. Ik bedoel, ik zeg niet dat er geen... Uh, weet je wel, dat, dat, dat, dat het moeilijk is om jongeren die... Uh, ik weet niet wat voor geweld en allemaal dat soort dingen gebruiken... Om dat in het geheel te houden. Dat snap ik ook wel, dat je daar iets voor moet bedenken. Ik vind het ongelooflijk dat je ouders niet veel meer betrekt... Bij, de, bij dit soort problemen. Want nou, Uiteindelijk zijn dat toch degenen die ook invloed hebben op de persoon waar het om gaat, dat vind ik echt een hele grote gemiste kans van justitie. Nou, het eerste wat ik deed was douchen, want ik, was echt, ik voelde me gewoon heel erg vies, omdat ik natuurlijk gewoon dezelfde kleren aan had gehad en in al die vieze ruimtes had gezeten. En niet had geslapen en zo. En daarna was het eerst wat ik deed de school bellen. Mijn advocaat zei letterlijk van, ik heb geen enkel idee wat het gaat worden. Het zou zomaar zes jaar kunnen worden, maar het kan ook zomaar worden dat het helemaal niks wordt. Het zwart van Damaklus noemen ze dat wel, als dat dan echt boven je hangt al die drie jaar. Tot aan het hele proces heeft dat boven hoofd uh, gehangen. En je, je hebt het gevoel alsof je hele toekomst daardoor uh, verneukt wordt. En dat alles in bedwang wordt gehouden daardoor. Ik heb ook vrij weinig zelf-employing uh, in ieder geval in die periode gedaan. Het was meer een zelfdestructief uh, moment eigenlijk in mijn leven. Pas echt uh, twee maanden voor die rechtszaak of zo ben ik weer een beetje losgekomen. En toen heb ik mezelf weer een beetje uh, ja, moed bij ofzo, om het weer een beetje op te pakken allemaal. Nu zijn we dus eigenlijk bijna twee jaar verder. En nu is die zaak nog steeds niet voorgekomen. Hoe kan dat dan? Geen idee. De eis van het OM was een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op een proeftijd van twee jaar. En ik heb uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op een proeftijd van één jaar gekregen. Dus nooit meer een dag vastgezeten? Nee, gelukkig niet. Daar ben ik heel blij om. Ik mocht meteen naar huis toe lopen ook echt en... Uh... Het was een heel raar gevoel zelfs. Ik had sowieso eigenlijk wel een werkstraf, of wat dan ook uh, een taakstraf uh, verwacht. Ik had me al helemaal voorbereid om met de omaatjes samen te gaan werken. Maar ik mocht naar doen. Bijzonder. Max zal er niet meer over praten. Ja, hij vindt het heel moeilijk om het weer naar boven te halen als al die vragen weer gesteld worden. En hij is echt zo boos, zeg maar, daarover nog steeds. En dat heeft hij wel heel diep weggedrukt. Maar... Als het zeg maar, ter sprake komt, dan uh, ja, voelt hij bijna weer die angst in zeg maar. Dus. Je hoeft bij mij ook echt niet meer aan te komen. Als iemand tegen mij zegt dat uh, de gevangenis een hotel is, dan uh, stop ik met praten. Zeg maar. Dan is het voor mij over. Uh, het, vrijheidsberoving is echt het belangrijkste. Uh, of het, tenminste, dat is het ergste wat er is ongeveer. Daar moet je echt niet in vergissen. Dat, mensen onderschatten dat echt heel erg. Jeugdzondes. Het was een VPRO-documentaire gemaakt door Emi Colau, Techniek, Berry Kamer, eindredactie Anton de Goede. De namen van de jongeren die je hoorde zijn uiteraard gefingeerd. Het overkomt ongeveer 7500 jongeren per jaar dat ze dus vast worden gezet... En Eigenlijk mogen die alleen maar vast worden gezet... in uitzonderlijke omstandigheden... volgens het kinderre kinderrechterverdrag van de VN. Um, maar dat 2009 is Nederland daarvoor ook op zijn vingers getikt. Maar Defence for Children laat ons nu weten... dat minister opstelt, want er is eigenlijk nog niets veranderd. Eind 2012 heeft beloofd om met een protocol te komen... om de gang omgang met minderjarigen beter te maken. Ja, jongen, toch misschien even een beetje nadenken... voordat je zoiets doet. He, misschien toch. Hoewel, ik moet zeggen dat het vroeger wel anders ging. hoor. Ik was 16 in 1981 en ik had een illegale zender. En ik zond radioprogramma's uit. Ja, ja, ja, ja. Toen deed ik dat ook al. Ik zond de betere popmuziek uit. Leuke sketches zond ik uit mijn broer die kon uitstekend prins Bernard nadoen. En nou, elke avond deed ik dat. En op een avond kwamen er twee agenten met getrokken pistolen... en twee ambtenaren van de radiocontroledienst... zwaaiend met een huiszoekingsbevel mijn puberslaapkamertje binnen. Mijn zender werd in beslag genomen. De, de, de, de, de, de staande golfmeter, die, de antenne werd in beslag genomen. Er werd proces verbaal opgemaakt. En... De agenten verdwenen met de dreigende woorden... Je hoort nog van ons. Drie dagen later kreeg ik een officieel schrijven... van het arrondissementsgerecht te Amsterdam. Ik moest voorkomen voor de kinderrechter. Ik kreeg er zelfs vrij vorm van van school, zeg. En ik vond het stoer, zeg. Ik mocht daarheen gaan. En ik voerde mijn eigen verdediging. Want ik zei namelijk tegen de kinderrechter... Ik zei ja, het is wel een beetje makkelijk om mij uit de lucht te halen... terwijl alle zenders van de kraakbeweging... weken en weken en weken lang ongehinderd in opruiende taal... de eter in mogen slingeren. De kinderrechter was heel lang stil en hij zei... Ik de oniederzijk. En als ik je een tip mag geven... je moet advocaat worden. Oei, oei, oei. Dat was echt door het... Oog van de naald. En ik bedacht dat ik nooit meer illegaal zou gaan uitzenden. Toen bedacht ik, ik ga bij een legale radiozender werken. En nou, daar zit ik dan. Later heb ik nog wel eens kennis gemaakt met het hotel... waar de sleutelgaten aan de buitenkant zitten. Ik was 19 en ik had toch nog wel iets goed te maken... met die politieagentjes uit Bussum... Dus op een nacht liep ik met een paar vriendjes langs het politiebureau... en wij schreeuwden... We zijn bezopen, we zijn bezopen. En toen moesten wij een nacht in de cel. Maar toen was ik al meerderjarig. Het is tijd, dames en heren, voor de zin van het oeuvre. De komende weken... Maken een aantal popmuzikanten ons deelgenoot van de zin van hun oeuvre? De mooiste zin, de kernachtigste zin die zij tot op heden hebben opgetekend en gezongen. Vandaag de Volendamse, Amsterdamse singer-songwriter Kees Mayfield. Kees is uit 1987 en Marije schuurman -Hess die trok met Kees op. En...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 En zit in de hand van singer-songwriter Case Mayfield. Hij schrijft een zin. Hij schrijft: Age kind of changed you. And change kind of aged you. Age kind of changed you. And change kind of aged you. Vrij vertaald: het ouder worden heeft je veranderd. En veranderingen hebben je ouder gemaakt. Age kind of changed you. And change kind of aged you uit het nummer de title van zijn eerste cd we zijn op een huiskamerconcert in utrecht waar kees het nummer zo meteen gaat spelen kees is bijna klaar om een stukje van te spelen hallo ik ben niet in zo'n praatbui, dus uh, ik ga lekker spelen, en uh, tot straks. In het eerste couplet van de Tidal zingt Kees over wat er verloren kan gaan in een mensenleven. Over kansen die je niet hebt of niet pakt.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 praten over het nummer in een oefenruimte in Amsterdam-Oost... waar Kees ook met zijn band oefent. Is er één gevoel wat overheerst uh, de, bij jouw tekst? Toch wel verdriet. Ja, het, is niet, het is niet een, een uh, positief lied. Het is niet iets uh, op, op, het is niet van, nou ja... Van de ene kant wel. Het heeft meer zoiets van, ik heb, ik heb jullie gezien en... Uh, uh, dat, dat was een, niet een. Ik wilde zeggen, een slecht voorbeeld, maar niet, niet. Hoe zeg je dat? Het was niet expres slecht, alsof ze iets aan konden doen. Maar het was zoiets van. Dat heb ik als voorbeeld, en dan weet ik hoe het niet moet. Sommige dingen. Het is niet zo dat het verschrikkelijke mensen zijn, toch niet. Ik denk de kern van het lied is. En ik heb mijn ouders genomen, want dat is het beste voorbeeld voor mij mensen die niet kunnen doen wat ze willen doen of waar ze voor gemaakt zijn. Weet je, ik maak muziek en al moet ik hier tot, tot, tot volgende week zes uur zitten in dit hok. Uh, de uren maken niet uit en als je mensen ziet die niet die kans hebben gekregen... ...om uh, te kunnen doen waarvoor ze gemaakt zijn, uh, uh, nou, ik heb nog niks ergers in mijn leven gezien dan dat. changed you and change kind of aged you the goals you were set are worth holding on to Deze schrijft hele dagen. Aan een boek, een filmscenario en aan muziek. Dat doet hij in het huis van zijn vriendin aan de rand van de Amsterdamse binnenstad. Vandaag is het zaterdag en neemt hij een pauze door even naar buiten te gaan. Hij loopt tussen de toeristen door naar een rustig bankje bij de Zuiderkerk. Tijd om even stil te staan bij de afgelopen jaren. Ik ben eerst gaan studeren, toch? Ja, een poging tot. Uh, ik had geen idee wat ik... Uh wilde doen eigenlijk gewoon een beetje rebels en uh, gewoon een kutjong op straat en uh, en dan uh, ga je maar iets studeren ik studeerde pedagogiek ook dat gewoon nog eens aan de universiteit uh, ja ja en dat was is uh, heel leuk totdat je erachter komt dat je kinderen heel interessant vindt maar dat je eigenlijk ouders verschrikkelijk vindt <laughs> dus toen ben ik daar mee gestopt en uh, ja toen uh, ben ik uh, Professioneel muzikant geworden. <laughs> Toen besloot ik van: hé, hey, als ik mezelf zo snel mogelijk hierin kan onderhouden, zonder al te veel concessies te moeten maken, dan. Uh... Nou, dat gaat nu al vijf, zes jaar goed. Eigenlijk vijf jaar. Ja. Dus. Uh... CD's nou en LP's mee, Stal. Hoewel het Huiskamerconcert een succes was... zag Kees er na afloop afgemat en een beetje somber uit. Weet je nog, hoe vond je dat Huiskameroptreden toen in Utrecht? Uh, toen werd ik echt uh, de man met de hamer die zei van... Uh, je hebt echt, uh, echt te vaak uh, deze nummers uh, gespeeld. Wow, dat, het dat stond echt in als een, als een bom, zoiets van... Uh, Alsof je heel veel trek in een koekje hebt. Of iets te eten thuis. En je denkt dat het er nog ligt. En, je bent daar, en de winkel zit al dicht. Of zoiets. En dan is het er niet. Dan heb je echt zoiets van. Oh, kut. Dan oh, nou moet ik. Uh... Oh ja, tuurlijk. Nu moet ik droog brood eten of zo. Oh, ja, dat was het. Ik vind metaforen heel leuk. Sorry. <laughs> vind ik echt heel leuk. <laughs> maar uh, daarom is het nog lang niet saai. Dat bedoel ik met het is niet saai. Weet je. Het, het, het is continu aan het veranderen. Uh, weet je, ik, ik dacht van... Oh yes, ik heb goede liedjes geschreven. En nu ben ik klaar. die raak op. En dan moet je gewoon weer nu. <laughs> dus uh, en je stem verandert. En je, je attitude verandert. En um, uh, je, je, je, je melodieën veranderen. Want hoe is jouw attitude veranderd? Van... van gehersenspoeld dingen willen van je oh, kees jij moet ook naar lowlands kees jij moet ook in het buitenland spelen uh, naar uh, je moet helemaal niks van je moet naar je moet helemaal niks gewoon eigenlijk de andere kant oplopen heb je dat helemaal uh, zelf uh, ben je zo daar naartoe gegroeid of heb je ja. daar heeft iemand jou beïnvloed nee nee ik was echt ik ik werd fysiek <laughs> ziek van van van dingen moeten en uh, ja, en hoe oppervlakkig het allemaal is. Al die mensen in dat wereldje. En hoe. Ja. Werd je echt ziek? Ja. Wat kreeg je, als ik vraag ja, naar... gewoon, mag? Gewoon griep. Gewoon kotsen en poepen. En uh, alles er ook heen. En. Uh, uh, niet slapen en stress. En. Uh, twee grijze neusharen erbij. En, en. En dan daarna dan. dan... Ja, echt een opluchting. En van, oh, het hoeft allemaal niet. Nog een kop koffie in een café aan de Nieuwmarkt. Voordat Kees weer verder gaat met schrijven. En hoe zou het nu verder gaan met het liedje De Title? Ik kan maar zo vaak dat verhaal vertellen. Want je gaat ook niet duizend keer dezelfde mop vertellen. Opeens dan is het, gewoon, dan, dan is het leuk geweest. Dus uh, dat is wel mooi. Dus het is een nummer wat uh, je nu ook niet meer gaat zingen? niet nooit meer, maar niet elke keer. Nee. Waarom kijk je nu zo? Dit is de lievelingsplaat van mijn vader, dit liedje. Ja? Ja, heel creepy. Leuk. Hoe heet het ook alweer? In the Arms of Mary, van... Potty Dori. Kansas? Nee. Ik weet het niet. Nee, dat denk ik niet hoor. Oh, ja. Zingt hij dat mee? Ja. Als hij dronken is, ja. Hoe heet je moeder? Uh, Alice. Alice, Alice. Uh, niet Mary, nee. hè. Oh. <laughs> Zo dat dat wel heel mooi geweest. Ja. Ja. Vind jij het ook mooi? Heel mooi. Super mooi nummer dit. Echt zo'n melodie die gewoon uh, perfect bij de tekst past. Ik weet het hoor. Ik weet wie dat is die dat nummer uitvoert. Dat weet ik. Dat zijn Sunderland Brothers and Quiver the Arms of Mary. Prachtig nummer. The light shines down the valley. De Zin van het Oeuvre was een NTR-documentaire gemaakt door Mar Marije Schuurman-Hes. Eindredactie Willem Davids. Volgende week in de Zin van het Oeuvre rapper Fresco. En volgende week ook Bart van der Schelling, de zingende Hollander. Van der Schelling leefde van 1892 tot 1970 en hij was schilder en zanger. In 1927. Emigreerde die van Nederland naar de Verenigde Staten en in V37 vocht hij mee met de Abraham Lincoln Brigade tegen de fascisten van Spanje, van Franco in Spanje. Hij maakte daar liederen over, over die Spaanse burgeroorlog. En er bestaat ergens een LP met van de Schellings naam naast de naam van Woody Guthrie, Pete Seeger en Ernst Bush. Dat gaan wij volgende week beluisteren in Holland ook. Hier zometeen de sport, maar eerst het journaal. Tot volgende week, luisteraars. Daag, dag. Dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dinsdag 30 april, de troonsvissering. Radio 1 is erbij. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stop nu daadwerkelijk te nemen.